De eerste kandidaat als lijsttrekker van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen heeft zich gemeld. Het is Marcel Wintels, de bestuursvoorzitter van Fontis Hogescholen en interimvoorzitter van scholengroep Amarantis. Wintels maakte zijn kandidatuur bekend in nieuwzuur. CDA-kandidaten kunnen zich tot 4 mei aanmelden. Een commissie selecteert er twee die met elkaar in debat gaan en de leden wijzen de winnaar aan. De nieuwe CDA-leider wordt dan op 1 juni bekend. Op het spoor bij Utrecht zijn vandaag bijna weer twee treinen tegen elkaar gebotst. Dat schrijft minister Schultz van Verkeer in een brief aan de Tweede Kamer. Een stoptrein is waarschijnlijk door een rood sein gereden... en heeft daarna een wissel kapot gereden die open stond voor een werktrein... die vanaf de andere kant aankwam. Dat het bij Utrecht niet tot een botsing kwam... is te danken aan het gebruik van de noodrem, meldt de minister. Bayern München is de tegenstander van Chelsea in de finale van de Champions League. De Duitsers wonnen van Real Madrid na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd stond het 2-1 voor Real. Cristiano Ronaldo schoot de Spanjaarden vanaf de strafschopstip in de zesde minuut op voorsprong. Kort daarna scoorde Ronaldo opnieuw en in de 27e minuut kreeg Bayern een penalty die door Arjen Robben werd benut omdat de eerste wedstrijd in München 2-1 voor Bayern was geëindigd... volgde een verlenging, daarin werd niet gescoord. En in de strafschoppenserie misten onder andere Cristiano Ronaldo en KK voor Madrid. Schweinsteiger schoot de beslissende strafschop binnen. Chelsea plaatste zich gisteren ten koste van Barcelona... voor de finale van de Champions League. Die wordt op 19 mei in München gespeeld. Het weer vannacht bijna overal droog en opklaringen. Morgenochtend vrij veel zon en overwegend droog. Later buien, het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. En... Bent u uw zolder al aan het opruimen? Of uw schuurtje misschien op zoek naar spullen om te gaan verkopen vanaf uw kleedje op de vrijmarkt? Ook deze koningin de dag zal half Nederland weer veranderen in één grote ruilbeurs waarbij op straat ontelbare vaak nutteloze artikelen van eigenaar zullen veranderen voor een uh, zacht prijsje waarbij getalenteerde kinderen dan en passant een deuntje dwarsfluit spelen en waarbij halfgare hamburgers weer ruim aftrek zullen vinden ondanks de gevaren voor de volksgezondheid. Goeienacht En van harte welkom in Casa Luna. Zaterdag gaat bij het nationale toneel in Den Haag de voorstelling Koningin in de Nacht in première, waarin u kennis kunt maken met een stukje vrijmarkt ergens in Nederland. In die Koning in de Nacht gaan de verkopers op zoek naar hun plekje. Ze installeren zich en ze wachten op de klanten die s morgens komen gaan. Koning in de Nacht, een muziekvoorstelling van de Duitse regisseur Frans Wittenbrink, waarbij acteurs zingend met elkaar communiceren. In liederen van Finde Lamar en van James Brown, van Schubert en van Queen, van Brel en van de Beatles. Een voorstelling waarmee Wittenbrink de ziel van Nederland wil blootleggen. Een van de acteurs in deze voorstelling is Stefan de Wallen. Hij is sinds 2001 al vast verbonden aan het Nationale toneel. Daarvoor speelde hij meer dan tien jaar bij het Rood Theater. Maar u zou hem ook kunnen kennen als Kees uit Vlodder. En sinds vorig jaar heeft hij ook verdacht veel weg... van onze eigen goedheiligman, man. Stefan de Wallen, goeiedag Van harte welkom. Dank je. Je komt echt linea recta uit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Daar ja. speelden jullie vanavond de tweede tweehoud. Hoe ging het? Heel goed, ja. We hebben weer wat dingen veranderd en... Uh... En dat, dat pakte goed uit. En uh, de mensen waren heel enthousiast en, uh, en, en blij. En uh, er gaven veel applausjes tussendoor. Dus uh, nee, dat, dat ging echt heel erg goed. Bepaalt het publiek dan ook nog de richting die jullie in slaan? Want gisteren was de allereerste het voor jou? Ja. Uh, wat bedoel je met de richting die we Nou instellen? ja, ik bedoel, als, als het publiek op een punt uh, reageert, waar jullie dat niet verwacht hebben? Uh, zetten jullie dat punt dan extra aan? Of omgekeerd, als het publiek vrij lauw blijft bij een scène, proberen jullie die scène dan anders te spelen? Nou ja, je, die tri-outs zijn er natuurlijk voor om te kijken. Je hebt al wekenlang in zo'n repetitielokaal gezeten en, en dan denk je, nou, dat gaat vast zo uitwerken of dat gaat een, we kunnen het best in deze volgorde zetten of we kunnen het op, op, op, op zo'n manier doen. En dan ja, als het publiek er dan eenmaal zit... dan, dan ben je soms enorm verbaasd... wat er dan uh, opeens losbarst aan een, een, een lachsalvo of dat het dan opeens heel stil is op momenten dat je denkt... nou, en daar had ik wel wat verwacht of zo. En dan mensen dan een hele andere ja, emotie daarbij voelen. Dat, daar kan je echt door verrast worden. En, en daarnaast zijn er natuurlijk wel heel veel momenten... dat je denkt, ah, zie je wel. Het werkt. En, dit werkt of, of ja, precies. Dit, dit is precies zoals we het, de, de, de, de, de richting die we, die we het uit hebben willen laten gaan, ja. Ja, nog twee tryouts te gaan, dan ja. is de première komende zaterdag. Als u trouwens een impressie zou willen zien van deze voorstelling... dan kunt u terecht op onze Facebookpagina. De Facebookpagina van Casa Luna. En als Peek ging naar een van de repetities, maakte daar een uh, opname. En die opname is dus te zien op onze Facebookpagina. Uh, het Nationale Toneel, een eerbiedwaardige gezelschap, mag ik mm -hmm. wel zeggen... Uh, dat nu ineens met de muziektheatervoorstelling op de proppen komt. Is dit jullie manier om uh, nieuw publiek te trekken? Nou, misschien wel. Maar ook om ons vaste publiek te verrassen. En uh, zodat ze uh, ons iets heel nieuws zien doen. Ook met, met nieuwe acteurs uh, kennis uh, gaan maken. Hè, die, mensen die, die, die lekker kunnen zingen. Die ook voor deze voorstelling zijn uitgenodigd. Um, ja, uh, en een nieuw publiek. Uh, misschien uh, aan ons binnen. Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. dat je ook wat nieuwe mensen binnenhaalt. Dus uh, ja... Die dubbel eigenlijk? Ja, want ja. veel gezelschappen zijn natuurlijk bezig om uh, zich een nieuwe plek te verwerven in een toch steeds kaler wordend cultureel landschap. Is dat ook een uh, uitgangspunt bij het nationaal toneel geweest om nu zo'n voorstelling in de markt te zetten? Nou, ik weet niet. Kijk, Theu Boerman, onze artis, nieuw artistiek leider, die is seizoen sinds, dit afgelopen seizoen. Uh, uh, die. Um, die, die kende Frans, de voorstellingen van Frans Wittenbrink uit Duitsland en uit Oostenrijk. En, en daar zijn die voorstellingen een enorm succes. En volgens mij is, is, is het teuderecht om te doen... om het Nederlandse publiek gewoon hele mooie voorstellingen te laten zien. En ja, als hij dan ziet dat iemand, een regisseur, fantastisch uh, succes heeft in het, in het buitenland... dan uh, ja, nou, wil hij natuurlijk graag dat hij eens een keer met... Uh, met, met op ons als acteurs in Nederland bij het Nationaal Toneel gaat werken. En uh, kijken of we net zo'n bijzondere voorstellingen uh, uh, kunnen maken... als wat er in Duitsland gebeurt in Oostenrijk. Want die voorstellingen van die Frans Wittenbrink... dat zijn echt uh, uh, events, hè? Ja. Om dat met een mooi Nederlands woord maar te omschrijven... in Duitsland en Oostenrijk. Ze hebben het daar ook over wittenbrink ja, het en theaterliefhebbers ja. weten dan ook meteen waar het over gaat. Ja. Wat, wat, wat is een wittenbrink -avond? Of een Wittenbrink-avond ja. in het Nationaal Toneel? Ja, nou ja, voor, kijk, ik maak het nu natuurlijk voor het eerst mee. Wat heel leuk was, is, ja, ik Frans leren kennen, de eerste repetitiedag en uh, nou, toen kregen we al een soort mailtje van de regieassistent van nou, laat iedereen nou zijn wat, wat, wat uh, liedjes of liederen of, of, of, of songs of popsongs mag allemaal gewoon meenemen wat hij leuk vindt. Uh, dan kunnen we dat misschien voorzingen. Of uh, nou, dan ga je natuurlijk heel zenuwachtig naar zo'n repetitie. Dan denk je, mijn god, ik moet meteen de eerste repetitiedag iets gaan zingen. Tenminste, dat had ik, want ik ben niet zo'n... Niet zo'n Nou ja, ik, ben, ik, ik vind het heel leuk om te zingen. Maar het is natuurlijk voor mij volkomen nieuw... om ja, ja. in een voorstelling te zitten waar alleen maar gezongen wordt. Ik heb wel eens af en toe dat ik een, een liedje... of een paar gezongen regels in een voorstelling heb. Maar zo'n ja, zo compleet gezongen avond... Je wordt vrijwel uitsluitend met muziek gecommuniceerd. Ja, precies. Dus uh, er zijn al heel af en toe een gesproken zinnetje... Maar over het algemeen is het, uh, gaat het van, van nummer of van, van song of van, van lied. Of, of nou, dat, uh, gaat het uh, over in het ander. Zo ja. per personage. En soms zijn er dingen samen. Nou, dus die eerste repetitie was ja, die was, heel, heel, uh, was eigenlijk meteen heel ontspannen. Sommigen zongen wat, anderen niet. Die konden even rustig wachten. Nou, en, uh, Frans heeft dan. Dus er dat... was nog niks. Jullie nee, wisten even... wel dat het een voorstelling zou moeten worden. die zich op de vrijmarkt afspeelt. Ja. Maar er waren nog geen uh, uh, nauw omschreven personages. Er waren nog geen teksten? Te nee, lijkt nou me ja, logisch. Goed. Maar dat was ook niet echt een verhaallijn. Nee, niet echt. Wat, kijk, Frans had het wel voorbereid samen met, met uh, dramateuren van het nationaal toneel had hij wel een soort van ja, concept, een soort van uh, staketsel gemaakt, waar we dan de, uh, de, de voorstelling omheen zouden maken. Het nou, eerste uitgangspunt was natuurlijk de koninginnennacht. Uh, Frans is ook vorig seizoen, of vorig jaar samen met Teu, geloof ik, uh, Amsterdam ingegaan. Of Koninginnedag dag om eens rond te gaan. Lopen en heeft zich ook laten ondergooien met eieren. En nou ja, die heeft, die heeft zich natuurlijk verbaasd over ja, dat, ja, die ja. Nederlandse traditie, die rare, ja, toch wat uh, behoudende saaie Nederlanders die dan op bepaalde dagen. Echt losgaan gaan opeens helemaal losgaan. Ja. Elfstedentocht of, of Koning in een dag. En ook juist over dat thema vond hij heel erg leuk om iets over te maken. En, en uh, iets over. Een, een, een, een situatie waar mensen tot elkaar veroordeeld zijn. Dus vreemde mensen die ergens hun plekje afbakenen, naast elkaar gaan zitten en dan op zo in zo'n nacht iets, al die figuren maken dan iets met elkaar mee. Maar dat is eigenlijk het uitgangspunt van al die wiet en ja. Nu is die vrijmarkt het decor. Ja. Heeft in Oostenrijk een keer een, een voorstelling gemaakt waarbij mensen elkaar ontmoeten bij de worstkraam. Ja, of bij ook een... zo'n plek waar je elkaar eigenlijk zonder elkaar te kennen, toch toevallig ja. tegenkomt. En een beetje maar... met elkaar optrekt. Ja, denk maar aan de Harikar, waar je dan hier in Nederland stijl. Ja, of een ja. uh, tank, uh, tanksteller. Dat is ook een voorstelling van hem. Bij Een, een tankstation, s'nachts, wat, wat half gesloten is, een beetje open gaat. En dus daar ook weer mensen uh, zonder link die dan langskomt en, en, en uh, een beetje een. Een verwaarde vrouw, een jongen die, die bij zijn ouders is weggelopen. Nou, allemaal van dat soort figuren die, die, die komen dan langs. En wij hebben dan onze eigen figuren hier dan bedacht. Of tenminste, die waren ook door Fransen een beetje voor bedacht. Maar dat heeft zich natuurlijk gaandeweg de repetitietijd ontwikkeld. Ja, ja jullie, jullie figuren hebben diepgang gekregen dankzij jullie zelf dus ook. En ook dankzij de liedjes die jullie inbrachten. Ja. Welke liedjes bracht jij in bijvoorbeeld? Jeetje, ja, ik, ik, ik had, uh, van de winterreizen had ik... Uh, van Schubert. Van Schubert, ja. Had ik in een, een eerste instantie de, de, de laajerman uh, ingebracht. In uh, toen heeft Frans, die zei, nou, kijk eens naar Goede Nacht. Uh, uh, nou, dat, dat is uiteindelijk dan ook in, voor, in de voorstelling gekomen. Um, op een gegeven moment had Frans het idee om een beetje een soort van ja, een beetje politiek getinte tekst die, die te maken op uh, Blowing in the Wind. Alleen dat is uiteindelijk hebben we die, gaandeweg het proces, is dat, dat liedje dan weer vervallen. Dus toen, omdat het dan weer te veel op een ander liedje ging lijken. Nou ja, dus zo ben je aan het kneden en aan, aan het graaien, aan het zoeken en dingen eruit aan het halen en erin aan het stoppen. En um, uh, op een gegeven moment kwam Frans ook met een soort combinatie van Waltz en Matilda. Met ook weer een, een, een Lindebaum, ook een, een van, Schubert. van Schubert. En dat is, ja, dat vind ik wel heel erg, vond ik, vind ik een heel erg bijzonder uh, nummer uh, geworden. Of op, op, op welk moment in de voorstelling zing je dat? Dat zing ik nu bijna aan het eind. Ja. Uh, dat, dat zing ik als een soort van, uh, ja, een commentaar op wat er, wat er zich op dat moment afspeelt uh, met een van de personages die, die ook, uh, ik zal niet al te veel uh, natuurlijk. Uh, of verraden, of, of, of openbaar hier zo vanavond. Maar uh, dat, dat zie ik als een soort van uh, ja, commentaar op de situatie die er ja. op dat moment is. Ja. Dan hebben we de personages al een beetje leren kennen. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat dat zo'n repetitieproces echt geweldig is. Want al die liedjes, al die invloeden van al die acteurs en al die muzikale smaken, die komen samen. En ja. die worden dan, dan samengebracht in één voorstelling. Die dus nu komende zaterdag in première gaat. Wij hebben van, van jouw collega's bij het nationaal toneel opname gekregen van jouw ver van Watson Mathilde. Oh, de eerste try-out. De eerste try-out. Dus durf je het aan? Nou, ik ga mijn oortjes openzetten. Dan durven wij het ook aan. Wasted and wounded It ain't what the moon did I've got what I paid for now See you tomorrow, Ali. Can I borrow a couple of bucks from you to go waltz in Matilda? Waltz in Matilda, you go waltz in Matilda with me. Daar Tore, da steht ein Nacht, da hab ik nog im donker mijn Augen zugemacht, und seine Zweigen rauschten als riemen. Angesicht, der Hut floh mir vom Kopf her, ich wendete mich nicht, nun bin ich manche Stimme. van de Wallen in de voorstelling Koning in de Nacht... van uh, Frans Wittenbrink. Komende zaterdag gaat hij in première bij het Nationaal Toneel. Dit was een combinatie van, van een liedje van Tom Waits... en een compositie van uh, Schubert. Mm -hmm. en die heeft hij eigenlijk zelf samengebracht. Ja, hè? ja dat heeft hij zelf samengebakken. Ja. Dat, en dat is, dat is ook echt wel zijn, zijn, ja, zijn kenmerk... ook in de hele samenstelling van de, van de hele avond... is dat, dat hij dat hij, ja, dat de muziekkeuze is zo divers... en hij heeft zo geen, enkele, geen enkel respect of zo van... nou, het moet allemaal klassiek of het moet... nee, echt, hij gebruikt alles wat, wat, wat... die man heeft ook oren, dat is ongelooflijk... maar hij gebruikt alles wat hij, wat, hij, wat hij die avond kan gebruiken... voor dat thema kan gebruiken. Dat, ja, dat, uh, dat sleept hij bij ja. elkaar en dat combineert hij... en dat zet hij achter elkaar en dan komt hij weer met een lijst... en zegt hij, nee, volgens mij moet ik het toch zo doen... En, dus het is ook heel leuk en, en avontuurlijk en liefdevol ook voor de, voor, voor de, voor de, voor de, voor de muziek juist om, om met hem te werken. Ja, want ja. ook Nederlandstalige klassiekers uh, uh, worden gezongen in de voorstelling. Ja. Daar hebben jullie hem natuurlijk bij geholpen. Ja, maar ik kan ja, me voorstellen ja. dat hij telkens weer een Samenzijn niet echt kent van Willeke Alberti. Nee, nee, maar ook hebben... dat soort liedjes krijgen de plek in, in de voorstelling. En jij zingt dus voor het eerst een hele avond. Ja. Hoe heb je je daar voorbereid? Nou ja, euh, ik heb wel uh, wat, wat. Eigenlijk vanaf het begin van de repetities wat extra zanglessen genomen. Bij een hele goede uh, zangleraar, Robstalling Ga in Den Haag. En, uh, maar uh, verder eigenlijk. Uh, niet, ja, ik heb me er maar gewoon ingestort. En uh, in het begin hebben uh, we me natuurlijk honderdduizend keer... veel te vaak verontschuldigd. Oh, oh, wacht, oh, ik ben niet zo snel als de anderen. Oh, oh, sorry. En dit en dat echt vreselijk ook. Dat ik een hekel aan mezelf kreeg. Ja. Echt, ik vind te vallen. gaan nou we toch eens gewoon lekker oh, er ook zingen. van gaan niet en zingen. Zet die strot open, weet je. Want uh, uh, wat ook heel erg leuk eraan is... is namelijk uh, dat we ook... Uh, van de Comedian Harmonist bijvoorbeeld een nummer in, erin hebben. Zo'n zo zo prachtig uh, Liebling, mijn herts. Dat, ja, dat, dat is zinget... echt zo'n uh, Close Harmony Ja, dat is Close Harmony. Van, dat... van voor de oorlog, Comedian Harmonist. Ja, ja ken de Duitse ja. Close Harmony groep. En dat is fantastisch. Fantastisch om te doen als dat eenmaal. Dat is een puzzel. En daar word je helemaal gretig van. Als dat dan maar eenmaal moeilijk! Goed gaat, heel moeilijk. Maar dat ja. moet allemaal heel zuiver en heel ja, erg op ja, elkaar ja, afgestemd ja, zijn. Ja. Ja. Maar als het dan eenmaal lukt, dan is het net als een, als een snorrende racefiets. Weet <lacht> je wel, dat is wel heerlijk, is dat dan. Dan kan je de rest met z'n vieren van zwijmelen. Echt. Dat is echt uh, fantastisch. En uh, uh, we zijn ook met die nummers. Uh, ook eigenlijk nu wel echt de laatste weken Want het is hard werken ook. Hè? En, uh, omdat het ook zoveel was. En er zijn zoveel nummers, te, de revue gepasseerd... ook heel veel nummers weer uitgehaald. En, en, maar die ben je wel aan het voorbereiden. En dan het, uh, nou, instuderen echt is dan, qua tekst is dan niet... Hè, dat is dan echt wat bij de nummers die gekozen zijn. Maar goed, het, het is veel werk geweest om, om, om de avond samen te stellen. Dus het heb je ook niet zo heel erg veel tijd... Of te weinig tijd voor je gevoel om, om alles echt heel goed te doen wat er nou uiteindelijk in zit. Maar ik merk nu dat de laatste week komt, het allemaal toch. Alles op valt op zijn plek. Ja, valt het toch en je heen. hebt er lol in. Ja, enorm veel lol in, ja. ja, ja, ja, ja. We, we leren in die voorstelling een paar personages kennen. Uh, bijvoorbeeld een echtpaar, een wat, wat op elkaar uitgekeken echtpaar... dat de spullen gaat verkopen. Een, een Turkse meneer die oude wieldoppen en oude ja. autolampen aan de man gaat brengen. Twee studenten die een soort eiergooistent gaan oprichten. En jij bent ook een van de personages uh, in, in de voorstelling. Jij bent er wat... Nurkse straatveger. Althans, ja. dat lijkt je te zijn. Oké, okay. ja, want jij hebt het gezien. Ik heb het gezien. Dat is wat het over het moet overkomen. Want wat voor dus man blijft. is die straatveger? Nou ja, daar hebben we heel lang Het Dit is eigenlijk een. een, een ja, in de avond een soort van vreemde. Het is niet een figuur. Het is geen straatveger. Het is wel een straatveger in zijn plaatje, maar het is. Het ook is een in zijn, zijn gedrag en in, in zijn loop en zo. Maar is, eigenlijk is het een beetje de aanjaaging. De, de, de start van de avond. Dat hebben we vanavond ook uitgeprobeerd. Gisteren hadden we een andere start, vanavond hebben we het zo gedaan. Daar zijn trajades ook voor om een beetje te schuiven. Dat, dat die straatveger eigenlijk de, de avond opent. Ook letterlijk het. het het, het, de straatverlichting aantrapt tijdens het, het eerste liedje. Dat, dat, ik, ik zing dan uh, uh, Nederlands vertaald. Uh, 'Goedenacht'. Hè? Uh, vreemd ben ik aangekomen. Zo heet het dan. Uh, vreemd of. Vreemd, ga ik straks weer heen. Hè? Nou ja, goed, dan verder de vertaling. Die zal ik nu dan. Die moeten jullie maar naar de voorstelling komen kijken, de mensen, de luisteraars. Uh, en tijdens dat zingen uh, open ik eigenlijk een beetje het, het, het, het stuk. En de, er zijn nog wat. In, terwijl de mensen binnenkomen, zijn, de, zijn er al wat personages op toneel verschenen. Ik heb wat aangeveegd en wat dingen weggehaald en zo. Maar ik start echt de avond als een soort van. ja, uh, figuur die. Ja, een soort mythische figuur. Iemand die de avond schept, eigenlijk. Ja, en je houdt ook de personages in zekere zin bij elkaar. Ja. Maar dan ineens blijkt je ook weer geen straatveger te zijn. Maar dan uh, barst je uit in Duitse klankpoëzie. Nou ja, Nederlands. Hè? Ik heb ze zelf gezegd. Ja, je ja, hebt ze zelf. Ja, ja. Nou, ja, maar Laat, geïnspireerd door ja. Duitse klankpoëzie. Laat ik het zo zeggen, uit mijn eigen duim gezogen. uit mijn eigen ja. duim gezogen. Ja. Ja. Uh, dat is, uh, zijn liederen in de reeks weggooien liederen, hè? Ja, weggegooide liedjes. Ja. Weggegooide liedjes. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus want, omdat we gingen, ik ging daarvan uit. Uh, uh, ik, uh, voor Frans, de, een muulman ben ik. Hè, een, een vuilnisman of een, een straatveger. Je hebt dus ook zo'n vuilnisding bij me. En toen uh, zei Frans, ja, het lijkt me zo leuk als die af en toe een, een gedicht. Uh, zo. En toen dacht ik, nou ja, Muulman, weet je wel, een beetje verder denk ik. Die, nou, hè. die, die man heeft gewoon, die schrijft. Uh, ik, ik, ik heet al pseudoniem heb ik dan platje. Ah, je, je, je, nog wat platje of zoiets. En uh, die man die schrijft uh, uh, gedichten, klankdichten. Uh, en die gooit die uh, weg. Gooide, of die noemt hij weggegooide liedjes. Ja, ja, ja. kun je zo'n klank dicht laten horen? Ja, ik heb, het staat namelijk echt in mijn schriftje. Nee, maar je leest heb, hem uit een boekje. Ja, ik heb, he? heb zo'n speciaal boekje. Heb ik helemaal ondergekladderd met platje, eh, platje, platje, platje, zo en weggegooide liedjes. Of eh, weggegooid liedboek, staat er ook ergens op. Eh, dus die heb ik helemaal zo eh, natuurlijk tijdens de repetities eh, een beetje opgefleurd. Dat boekje. En dat heb je niet meegenomen. Dat vanavond? boekje dat ligt, zit natuurlijk in mijn straatvegers Die ja. moet natuurlijk daar blijven. Hè, in de kleedkamer, die ligt daar nu op mijn Wachten tot morgen. En ik heb zo'n gedicht weer eventjes terug proberen te halen. Uh, uh, wil je dat ik dat Ja, doe? ja, graag. Maar dat gaat wel hard. Maar goed, dat ga ik maar eens proberen, ja? Uh, uh, op een gegeven moment is er iemand die zingt... Uh, Killing in a name of maar dan in een Nederlandse vertaling. Dat, dat doet uh, uh, Joost bij ons. Uh, Joost Klaas. Joost Klaas, uh, ja. Een van de, de meta-acteurs. En uh, dan haak ik in. Uh, gooit dan, hij is een beetje anarchistisch. Gooit ding op de grond. En dan op een gegeven moment heb ik dan dat klankgedicht gemaakt heel snel... En dat gaat dan eh, droom, kalas, plastic tas, uit troep, poep, poep, poep, poep, poep geboren, tik, tak, tik, tak, dikke, tak, dikke, tak, dikke, tak, tak, dood. Z Afval is leven voorzien een mooie carrière voor je ja, als dank je, dank je. Nou ja, goed, en volgens mij moeten er nog een aantal dikketjes tussen, die, die staan nog in mijn schriftje, maar goed, dit is een beetje de strekking. Dit die... is een beetje het idee, ja. en dat, dat maakt de avond ook vind ik fascinerend, want je kunt die personages zien als, als uh, afgeronde personages, maar allemaal hebben ze een kant die je niet begrijpt, ja. uh, of, of, of waar je nieuwsgierig naar raakt. En bij die straatveger is dat natuurlijk ook zo. Dan denk je, hoezo een straatveger die van uh, klankpoëzie houdt? Ja. Ja. En zo heeft iedereen zijn geheimen, ja. sommige geheimen worden onthuld, andere geheimen blijven in stand. Ja. Um, een voorstelling gebaseerd toch voor een deel dus op improvisatie en jullie inbreng. Is deze man, deze straatveger ook een, in die zin een uitvergroting van jezelf? Oeh, nou, nee, ik pas niet thuis of... Uh, nee, uit <laughs> die een klankpoëzie. Zin, in, in, onder de douche in een, klank, een klankgedicht. Uit nee, maar de, de, en... de rustige man op de achtergrond die de, de, de vertelling voorwaarts helpt, die, die, die, die mensen helpt in, in het zich ontwikkelen van hun personage. Ja, nou ja, natuurlijk is dat... Is, is, Zit daar wel een deel van mezelf in, maar ik heb ook hele uh, uitgelaten of extraverte kanten natuurlijk. Maar um, ja, ik, ik voel me op zich ook wel verwant met mensen die van taal houden bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. vind ik toch altijd wel heerlijk? Ik zag van de week uh, Dr. Anders spelen op de televisie. Nou, dat, ja, dat, met die uh, 8CD-box, Ja, fantastisch. Ja. En dat, ik, dat ontroert me ook zo ontzettend als mensen zo. Ja, zo in die, in die taal wonen en, en daar zo, ja, zo creatief mee omgaan en, en, en, en, en liefdevol. En, uh, ja. Dus uh, in die zin voel ik me wel uh, verwant met het uh, dichterschap. Nou ja, daar heb ik uh, een hele grote duim, heb ik een paar van dit soort... Uh, ja een nonsens gedichten. Het natuurlijk uiteindelijk ook wel weer iets met de situatie te maken hebben. Van die figuur en. en de situatie ook, oh, en op, he, en op de situering op die precies, vrijmarkt, inderdaad. de troep, poep, poep, poep. En de, de dood. En dat er uit de dood iets nieuws ontstaat. En, want dat is inderdaad wat je net zei. Dat is echt een, ook iets wat Frans heel erg. Frans, Frans Wittenbrink, Wittenbrink heel erg heeft. Hè, dat hij. Dat hij zin zoekt, verlangen. Hè? Dat het verlangen van, en het geheim van die personages... dat geheimen zijn. en Dat die mensen eigenlijk allemaal een geheim verlangen hebben. Het kan ook het verlangen zijn naar de dood. Of naar iets gruwelijks. Of een verlangen naar, uh, naar liefde. Of, of naar warmte. Of naar, of naar een broer. Of, hè? De, de, de, de, er is een verlangen bij al die personages. En dat is uiteindelijk wat er gebeurt. Je denkt dat je bij een hele vrolijke avond binnenkomt... die zich dan ook nog afspelt op de Vrijmarkt. Ja. Eh, ontspannen en, en, en opgewekt en noem maar op. En uiteindelijk blijken al die personages helemaal niet zo vrolijk te zijn. Die hebben inderdaad een verlangen. Of uh, die hebben een verlangen dat niet vervuld wordt. Of ja. die, die hebben heimwee. Of die, die, die verlangen naar iemand die is overleden. Of, nou, noem maar op. Dus al die mensen hebben hun eigen drama. Dat ze meenemen naar ja. die vrije markt. Zoals het op straat in de achterhelke huiskamerraam is. En is dat wat Wittenbrink wil laten zien? We komen toevallig bij elkaar en we kiezen dan voor, voor ja. de modus gezellig, zoals op die vrijmarkt. Ja. Op een gegeven moment in de voorstelling kiezen jullie daar ook voor. Ja. Maar onder die gezelligheid gaat het gaan, ware leven gaan, schuilen. Ja, gaan er gaan er drama's uh, schuilen, het ware leven, ja, en, en, maar ook vreugde en uh, humor. En, uh, en er, je kan ook een behoorlijk potje lachen in de voorstelling. Maar uh, wat, er, wat mij daar zo ontzettend aan bevalt, is dat dat... Kijk, je kan natuurlijk een bonte avond maken. Hè? En uh, inhaken en hopsakeeën met z'n allen. En gezellig lachen, gieren, brullen. En we doen dan nog eens een schepje bovenop. Dat, dat, dat ligt natuurlijk op de loer. Als je allemaal liedjes en liederen uit elkaar ja. hebt. Dat, dat, maar dat vind ik nou zo bijzonder van deze avond. Het is echt een hele, ja, een hele complete uh, avond. Met, met, ja, humor, lachen, uh, hilarisch, maar ook met diepgang en ontroering. Maar daarmee ja. is het eigenlijk ook een heel universele voorstelling... want inderdaad deze gevoelens, deze verlangens... dat zijn universele verlangens, dat ja. zijn niet alleen de verlangens van de Nederlander. Toch zegt Wittenbrink, ik wil in deze voorstelling de ziel van de Nederlander vatten. Maar doet hij dat in die zin wel? Ja, nou ja, hij, kijk, hij... Het de decor is heel Nederlands. De decor, maar de verhalen Nederland... zijn niet typisch Nederlands. Nee, nee, goed. Nee, nee dat is ook zo. Daar heb je denk ik wel gelijk. En het zijn, natuurlijk, het zijn natuurlijk verhalen over mensen. En dat is nou zo ontzettend leuk. Wat ons allemaal bindt op deze aard, kloot, is dat we allemaal mensen zijn met allemaal eigenlijk toch vaak wel dezelfde soort verlangens en problemen. En goed, hij natuurlijk, aan, hangt er helemaal vanaf waar je woont. En er zijn mensen die... Maar geen tijd om, om, aan, aan, aan, om al te veel te verlangen. Die, die zoeken gewoon alleen maar water en een rijstkool. Ja, die en, kunnen zich geen verder verlangen nee, permitteren. Uh, maar, uh, maar het is natuurlijk, ja, het is inderdaad wel een universeel. Uh, thema ook wel. Ja, en, en een thema dat, dat ook de Boermans aan moet spreken, want de Boermans heeft gezegd jullie nieuw artistiek leider bij het Nationaal Toneel ik wil met onze voorstellingen een spiegel zijn van de samenleving dat lukt hem dit seizoen al aardig de prooi wordt gespeeld door het Nationaal ja. Toneel over de neergang van ABN AMRO nu deze voorstelling, is dat iets wat jou aanspreekt, dat toneel iets laat zien over uh, waar de samenleving staat? Ja, ik vind dat heel belangrijk, ja zeker omdat um... Het, het, het moet er toch uiteindelijk wel toe doen. Want dan, dan, dan dat, dat geeft ook voor, voor mij als acteur de, de grootste voldoening. Dat je dat je ja, dat je weet waar je dat verhaal voor vertelt. Of, of, dat, dat, dat, dat moet een, en dat is, heeft ook met die liefde voor taal te maken. Dat je dat je, een, een, een, ja, dat je toch iets. Het, het gaat niet om een moraal van, van een opgeheven vingertje of een boodschap, maar dat je wel een spiegel bent van, van, van, van de samenleving. Dat mensen. Ja, door het toneel, waar we opeens of anders over de dingen kunnen gaan denken... of door het stuk wat ze gezien hebben. Of door... Gebeurt dat ook? Ja, dat gebeurt zeker, ja. En heb, je, heb je daar voorbeelden van? Nou ja, God, ik heb heus wel... Ja, zeker veel, ja. eigenlijk. je zo'n voorbeeld dan? Ja, nou ja, mensen die, die dan een re de reacties op, op, op, de, op de site zetten... of, uh, of uh, mensen die mijzelf persoonlijk een brief schrijven. Of, uh, wat, ze... is een, wat is een reactie die veel indruk op je gemaakt heeft? Ja, god, ja, weet je, het is al heel lastig om. Omdat. Het heeft ook. wel vaak te maken met. met de staat waar mensen op dat moment bijvoorbeeld zelf in zijn of zo. zijn mensen die zeggen. Dat deze voorstelling heeft echt. Uh, mijn leven veranderd. Dat klinkt dan heel dramatisch en zo. Dat, die, die, dat soort reacties heb ik ook al wel wat gehad. Ook wel uh, met voorstellingen gehad dat mensen heel uh, emotioneel worden. tijdens of na de, vlak na de voorstelling of. Uh, omdat om dat iets, en dat is het, dat is het bijzondere van het toneel, omdat het live is, omdat je dat samen op die avond meemaakt. Kijk, de, de televisie, dat vind ik ook een fantastisch menu. En film en zo, maar dan kan je altijd nog even snel een chipje gaan pakken of een dingetje of zo. Maar je hebt de afspraak in die zaal om, dat, om met, ze, met, met elkaar te gaan ademen. Ja. En dat verhaal met elkaar eigenlijk te, te vertellen. Beleven. En te beleven. En. En, en dat is uh, wat volgens mij heel veel, uh, een hele grote indruk uh, op mensen kan maken. Is er ook een voorstelling die op jou zoveel indruk heeft gemaakt? Die jouw leven, Dat zijn grote woorden, ja, he, maar die jouw is... leven uh, veranderd heeft? Uh, de, waar ik zelf in heb gespeeld, bedoel Nee, ik? of een voorstelling die je gezien hebt van collega's? Nou, ik, ik moet zeggen, ik, kijk altijd zo, ik, kan, ik heb zo ontzettend weinig tijd om zelf naar, uh, naar, naar, naar, naar, uh, naar voorstellingen te gaan. Recentelijk ben ik. Ben ik wel naar voorstelling van nationaal geweest? Nou, ik vond het prooi bijvoorbeeld. Niet dat dat mijn leven heeft veranderd. He, was groot, maar ik vond het wel een hele mooie voorstelling. Om te kijken naar de bijvoorbeeld, teloorgang van zo'n bank. En over dat je ziet, net als de grote koningsdrama's. He, van Shakespeare bijvoorbeeld: ziet dat het ook maar mensen zijn die die enorme beslissingen nemen over, over miljarden... waar het over gaat, het spaargeld van mensen in... die in die hoge uh, torenflats uh, denken... Ah, nou ja, pro probeer het maar even uit, weet je. Het dat dat wordt abstract, die, die getallen. En, en dat, dat op zo'n zo moment, eh, tijdens een voorstelling, kom ik opeens... Denk, realiseer ik me dat dan opeens? Ik denk, och ja, daar zitten ook maar mannen en vrouwen in zo'n vrouw zo toren... en die, die raken op een gegeven moment ook een beetje de verhoudingen kwijt... En, eh, dat is natuurlijk heel gruwelijk. Het is een pijnlijk inzicht. Ja, ja precies. En dat, en dat maakt, maakt, maakt ja, dan maken de grote verhalen van, van, de decor, ja, van Shakespeare en wat grote. Die maken dat ook duidelijk. Die maken dat, dat is ook, die zo maakt mooi. Het ook duidelijk. Alleen ja, op, dat op ook een ja, precies, minder ja. actuele manier misschien. Nou ja, ook een actueel. Dat kun je natuurlijk actueel, actua ja. actualiseren in die zin. Okay. Ja, met de prooi, het verhaal uh, wat we allemaal nog kennen, zou ik ja, maar zeggen. Ja, maar goed, uh, kijk nu hoe het, hoe het is gegaan met de regering. Dat is ook zo'n een zo zo koningsdrama. Dat, ja, ja, ja, precies. Ja. Dit ja. levert uh, toch voor een mooi voor toneelstuk een, ja, op, wat er de, de afgelopen dagen is gebeurd. Ja. Trouwens, het, het stuk is, is inderdaad een soort... Um, een stuk over universele gevoelens, universele verlangens. Maar op een gegeven moment haalt Wittenbrink toch even scherp uit. En ik zoek nu even de juiste tekst erbij. Ik heb hem hier. Want op een gegeven moment gaat er een putdeksel open op het uh, oh, ja, ja. Uh, toneel. En daar verschijnt de door mij zeer gewaardeerde koningin Juliana... Ja, Antoinette Jelgesma. Antoinette Jelgesma speelt haar. Ja. En naast nog een andere rol, overigens. Ja. En zij zingt dan een tekst van Jan-Jacob Slauwerhof. In Nederland wil ik niet leven. Men moet er steeds zijn lusten, reven. Ter willen van de goede buren, die gretig door elk gaatje gluren. Nog een uh, citaat. In Nederland wil ik niet sterven. En in de natte grond bederven. waarop men nimmer heeft geleefd. Um, in Nederland wil ik niet leven. Men moet er altijd naar iets streven. om het welzijn van de medemensen te denken. In het geniep slechts mag men krenken. Zo heeft Slauerhoff Nederland neergezet. De koningin zingt dat. Dat is te verstaan. als behoorlijke kritiek op de staat van Nederland. anno 2012. Nou ja, het is uh, een gedicht van Slauerhoff die, die, die inderdaad. In in prachtige poëzie zijn, uh, ja, zijn bedenkingen over, uh, over Nederland Ja, maar als uh, je dat de koningin laat zingen... in een uh, toch actuele voorstelling? Ja. Ja, god, nou. Ja, nou... ja, ik weet niet zo goed wat ik daar nou verder... Ja, maar zie, zie jij dat ook als maatschappijkritiek? Nee, nee. Nee, dat, dat, dat, dat zie ik niet zo. Hij, hij, vindt het, hij, hij heeft dat op die manier gedaan... Uh, ja, omdat hij dat een, een, een, een mooie combinatie vond, denk ik. Zo. En, en, en de inhoud van het gedicht spreekt hem sowieso heel erg aan. He, die, die, die rare kleine. Het kleine landje met al die, met al die mensen die. Uh, die de deuren maar dicht houden. En uh, weet ik het wat. He, dat, ja. Dus dat op die manier. Want ja, hoe dat, heeft hij ons en, land. En, en, en dat hij ja? de koningin dat laat zingen. Of de, de, de vorige koningin? De, de vorige koningin. He, onze, ja, dat. Dat is, niet, dat, dat is niet heel erg een, uh, een aanklacht tegen het Koningshuis. Helemaal niet. Of zo. Maar ook niet een aanklacht tegen de, de staat van het land. Nee. Ja, nou ja misschien dat hij. Dat een, een, een verwaarde koningin is het wel een beetje. Ja. Daar heb je wel gelijk in. Ja. Ja. Waar, waar... En dat is natuurlijk wel actueel. Ja. Ja. Maar wat voor beeld heeft. Uh, Wittenbrink van Nederland gekregen, denk je? In de tijd dat hij die koningin de dag heeft bezocht vorig jaar... maar ook in de tijd dat hij met aan deze voorstelling heeft gewerkt. Wat voor beeld komt er uh, uh, op hem uh, naar voren... nee, ik zeg het verkeerd, welk beeld krijgt hij... welk beeld komt naar voren als hij naar Nederland kijkt? Ja, dat zou je aan Frans Wittenbrink moeten vragen. Natuurlijk, die is er helaas nu niet. Ik denk dat hij heel erg leuk met ons heeft gewerkt. Dat uh, uh, ten eerste. Uh, wij, wij heel erg uh, fijn met hem... En uh, ik denk dat hij uh, naar Nederland kijkt. Zo, um, zoals veel uh, buitenlandse gasten die, die zich verbazen over nou ja, waar we het net al even over hadden. Over die ja, wat, wat, wat, wat gesloten um, um, en ook steeds geslotener wordende uh, samenleving. Met, met, met, naar binnen gekeerd. Na, naar binnen gekeerd. Uh, het populisme. Mensen die uh, door de, de economische tijden ook. Uh, wat, wat zeggen, nou, we houden het allemaal een beetje buiten de deur. We willen even graag houden zoals het is. Uh, maar en daar tegenover staat, uh, uh, en dat is natuurlijk maar een deel van Nederland, maar en daar tegenover staat die, die, uh, ja, die rare neiging om uh, zo'n zo zo dag opeens totaal buitensporig te gaan vieren. Of uh, Elf koorts of. Uh, EK-koorts. EK EK-koorts, ja. maar iedereen weer oranje. En, en dat je denkt, joh, zeg, dat is nou ook wel weer een beetje over de top. Zo. En dat probeert hij te vatten, dat contrast probeert hij ja. te vatten... in ja. deze voorstelling. Ja. Voor jou is het je zoveelste voorstelling, Stefan de Wallen... Bij dat Nationaal Toneel. Je bent er uh, aan verbonden sinds 2001. Daarvoor was je twaalf jaar lang acteur bij het Rood Theater. Je bent een trouwmens. Ja. ja, ik hou altijd van... Uh, ik, de, tenminste, dat denk ik, zo achteraf bezien. Nee, ik hou wel heel erg van een gezelschap. Waarom? Want in 1989 studeerde je af aan de toneelschool ja. in. In Arnhem was ik ja, niet fris. Ja. En toen was dat absoluut nat dan... om bij een gezelschap te gaan spelen. Nee, het, het was niet. enorm uh, traditioneel. En ook wel een tikje verachtelijk. Ja, nou dat werd mij inderdaad ook niet in, in dank afgenomen... door een aantal uh, collega-studenten. Om het maar zo te zeggen. Die vonden dat inderdaad ook een hele makkelijke keuze. En ben je nou gek? Wat doe je nou? Bij zo'n repertoire-gezelschap? Ja, we, we, we moeten dat... En er dat, uh, zijn natuurlijk hele mooie en verdienstelijke... en geweldige voorstellingen gemaakt in, in dat kleinere circuit. Ja. Maar ik vond dat toen... Um, ik, ik moet zeggen, ik was ook een beetje overrompeld. Ik werd toen opeens, uh, ik, ik had een gesprek bij het, bij het Rood theater toen met Jos en, uh, en ik was opeens aangenomen. Dus uh, het was, uh, gebeurde ook eigenlijk een beetje waar ik bij stond. Zo. Ik, uh, Je rolde erin, ja. Als ja ik het rolde waren. echt. Uh, de, ik was wel uh, toen op de middelste had ze, uh, Peter Sonneveld. die was toen aan het uh, Rood theater verbonden. Die had mij ook lesgegeven... Dus, die heeft mij waarschijnlijk uh, zo geïntroduceerd toen. En uh, nou, ik was voor, voor, opeens was ik lid van het gezelschap. En dat vond ik in het begin even heel erg wennen. Omdat je natuurlijk van zo'n toneelschool komt... en alles zelf bij elkaar scharrelt... en de uh, decor zelf timmert en loopt te slepen met licht. En, en, en in zo'n gezelschap wordt dat allemaal gedaan en bedacht voor je en zo. Maar uh, toen ik daar eenmaal aan gewend was... En, en, heb ik een ongelooflijk uh, ja, hele fijne en geweldige tijd gehad. Ja. Inmiddels ben je meer dan twintig jaar aan een gezelschap ja. verbonden. En je vindt dat nog steeds de prettigste manier van spelen voor jou. Ja, nou ja, kijk, natuurlijk uh, heb ik ook wel eens mijn gedachte dat ik denk uh, gehad van uh, misschien moet ik gaan freelancen. Of uh, ik wil wel eens wat meer filmen. Of ik wil. Uh, maar elke keer, elk seizoen, is het dan toch weer genoeg uitdagingen en genoeg. Uh, dat, dat ik denk, het is wel weer heel erg leuk om te blijven. Of, of, of om. om of, om, om dit weer met mijn, met mijn, samen met mijn collega's de, de, deze uitdaging aan te gaan. Is dat ja. het ook, dat je met een, een vaste club mensen steeds weer nieuwe producties kunt maken en daarbij het beste uit elkaar kan halen? Ja, dat vind ik, ik vind dat wel heel prettig hoor, met een, met, met, met, met een aantal vaste mensen te werken. Ja. Ik vind dat ja, je, je leert elkaar natuurlijk ook kennen, maar je leert, je leert elkaar ook wel uitdagen. En, um, bij zo'n gezelschap is het natuurlijk ook zo dat je dat je de luxe positie verkeert met veel regisseurs te mogen werken. En dat is, dat, dat is ook fantastisch. Ja, en, want daar leer je ook weer van. Daar natuurlijk. leer je enorm ja, van. Zoals nu met deze Duitse regisseur. Ja. Ja. Ja. En, en, en, en nieuwe artistiek leiders. Ik heb natuurlijk ook een aantal wisselingen meegemaakt. Zowel bij het Rood Theater als nu bij het Nationaal Toneel. En dat, ja, dat is ook altijd heel verfrissend en goed. Ja. En verwachtend ja. af en toe. Opeens denk je, wat gebeurt er nou? Of, want had je bijvoorbeeld dat... alles met Boermans gewerkt? Nee, nooit. Nee. Ik, ik had Teu wel eens rondzien lopen op de Arnhemse toneelschool... toen hij net zo begon met die trustgroep... Voor die ja, ja. Heeft, waar hij later mee is gaan werken... of de trust mee heeft opgericht. Maar ik ken de Teu eigenlijk uh, uh, niet... U nee. zegt een, een wat dat betreft nieuwe collega voor. Je. Ja. Nou heb je echt met. Je zet al enorm veel regisseurs gewerkt. Uh, Antoine Uitenhaag, Jostie, Alice Sandwijk, Koos, Terpstra. Je speelde Gorky Tolstoy. Uh, Wie is er bang voor? Virginia Woolf. Daar stond je in Angels in America. Je was Cyrano. Ja, ja. Uh, bij Frans Marijnen was je dat. Je kreeg de Arlequino voor een bijrol in uh, De Kersteduin van Tchehov. Uh, en toch, ondanks al die rollen. Als ik jou naam hoor... is mijn eerste gedachte toch een beetje een. Norsige, zullige man. Een beetje zoals die straatveger. Echt waar? Dat is een soort rol die wat die, die een beetje jou, aan jou kleeft. Okay. Ja, nou dat. Uh, maar herken je je daar zelf ook in? Is, is er een soort typecasting als het om jou gaat? Want je bent natuurlijk wel een uitgesproken persoonlijkheid. E94, ja. tikje sluggelig. Ja, nou ja, nee. Uh, kijk, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld in hier jaar nooit de beetje of. of, of in Engels of, of weet ik het. Er zijn natuurlijk genoeg rollen die die, die, die slungelige uh, of, uh, of die norse kant helemaal niet hebben. Dus ja, dat, ja dat, sorry. Dat, dat, dat is niet. Uh, ik speel die natuurlijk die zo'n rol natuurlijk van, uh, in deze voorstelling uh, wel weer. Maar uh, ja, dat is dan het beeld wat jij. Uh, wat jij dan blijkbaar wat, wat, wat bij jou uh, opkomt. Maar het, het heeft je niet in de weg gezeten? Totaal niet. Nee, nee, want nee. Ik heb, dat is het leuke van het. Juist van. Het, het werk wat ik doe is, is dat ik bij die, gezels, bij die twee gezelschappen... ontzettend veel verschillende rollen heb mogen spelen. Dus niet alleen de Norse slungel, maar ook uh, uh, helden, uh, uh, tragische figuren. Uh, echt het hele spectrum heb ik mogen bewandelen of mogen spelen. En, uh, uh, en daarnaast heb ik mogen filmen. En dat is ook heel breed geweest... Uh, dus ik ben een bevoorrecht mens. Een bevoorrecht mens. Ja. Uh, zowel als het om theater gaat als televisie als film. Uh, ja. Zijn er dan rollen die je nog heel graag zou willen spelen... waarvan je zegt, ja, dat ontbreekt nog een beetje aan het spectrum? Nou, ik heb al een enorme fascinatie met Macbeth. Ja. En die heb je nog niet gespeeld? Die heb ik niet gespeeld. En, maar ik vind het zo ongelooflijk fascinerend... dat iemand uitroept... ik word zo moe van de zon... Ja, ik vind het, dat, dat ene zinnetje is trouwens een vertaling van Hugo Klaus. Maar ik vind dat zo. Dat iemand zich zo in de prut werkt. en dan weg wil kruipen in het diepste duister van het duister. Ja, zich daar wil verstoppen. Kun je daar iets bij voorstellen? Ja, nou blijkbaar, want het fascineert me enorm. En het is niet zo dat ik nou dat ik dat soort gedachten wil zeggen... Want ik ben heel erg gelukkig met mijn gezin, met, met, met mijn vrouw, met mijn kinderen. Uh, maar uh, ik, het fascineert me wel, ja, die, die, die, die, die mensen die zich zo in hun nest werken... en dan zo helemaal willen verdwijnen in het niets, ja. Het zegt ook, die, die ene zin, het zegt ook wel iets over de tijd waarin we leven. Ik word zo moe van de zon. Het staat ook voor heel veel uh, verwendheid. Ja, zo zou je het ook kunnen interpreteren, ja. Nou ja, daarom. Die, die Shakespeare die was zo gek nog niet. Die heeft uh, toch nee, wel een nee. heleboel mooie uh, dingen. En de, de, ja, dat, uh, Zo zie je maar, dat, dat zal nog tot in lengte van eeuwen... zullen die stukken actueel blijven. Bij iedere situatie in Shakespeare. En dat is zo mooi aan toneel, mensen. Ja, ja al die, die stukken blijven actueel... maar dat dient er ook steeds weer nieuwe ja, actualiteit aan. absoluut. Ja. Waar jullie dan weer mooie voorstellingen over kunnen gaan maken. Zaterdag de première van de Nacht. Uh, ga je zelf trouwens nog in de Dag vieren? Ja, zeker wel. Ik, uh, ga en in... hoe doet de familie De Wallen dat? De familie De Wallen die gaat. Uh, nou, mijn oudste zoon die zit nu in Spanje op trainingskamp. Is die aan het Atletieken, dus die kan er helaas niet bij zijn. Maar ik ga met mijn jongste zoon Moos en met mijn lieve vrouw Esther Schildwacht naar. Uh, ook actrice. Hè? Ook actrice, ja. Uh, ga ik uh, meestal in Den Haag naar het Belgisch Park. En, en wat is dat, het Belgisch Park? Het Belgisch Park, park dat is bij, uh, bij Scheveningen. Uh, en daar. Uh, is het, dat is een, eigenlijk een hele fijne plek. Dat, daar wonen ook heel veel experts. Dus daar kun je de gekste dingen stond Twee jaar geleden stond er een piano te koop. Gewoon op, op straat. En maar ja. ook in het Belgisch park wordt dus, begrijp ik, een vrijmarkt gehouden. Ja, er wordt een vrijmarkt gehouden. Met, oh, ja, echt, het is, ik vind het daar heel gezellig. En het is heel gemoedelijk. En als, ik heb er ook een... Uh, met, met de jongens uh, gingen we dan met die wezenloze hoeveelheid speelgoed die ze dan weer hadden gekregen, gingen we dan daar weer verkopen om vervolgens van dat geld wat ze dan hadden verdiend, weer een wezenloze hoeveelheid speelgoed ja. aan te schaffen. Ja, op dat is dag. een beetje ja. het kenmerk van de vrije markt, ja. hè? het is een soort ruilhandel. Ja, ja, precies. Ja, de rommel maar... die, die gaat uh, circuleren ja. als het ware. Ja, en dan van wat we dan over hadden, dan gaan we meestal even verscheven dingen, lekkere fiets, Kijk. Kijk, En ja. je bent de, zolder al aan het opruimen met het oog op koningin. Nee, want ik heb er nu helaas geen tijd voor. Nee, dus ik, ik ga wel, ik ga hem alleen bezoeken. Alleen bezoeken. Ja. En wie weet wat kopen. Ja, natuurlijk. Ga, ga je nu anders naar al die mensen kijken op de vrijmarkt, nu je in dit stuk speelt? Nou, misschien wel. Dat een beetje uh, wat ik dan, Maar ja, dat doe ik sowieso altijd wel hoor, moet ik zeggen. Dat ik, altijd, ik zit niet de hele tijd mensen te loeren, helemaal niet. Maar er de, de, de, de, de vallen toch altijd wel zo? Hè, de, je hebt een soort algemene blik heb ik dan. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld uit een soort enorme hoeveelheid. waren en goederen kunnen ze iets heel nuttigs pikken. Dat zie ik dan weer niet, bijvoorbeeld. Die, willen, die zijn op zoek naar iets. Maar ik, bij mij valt dan opeens een oog op iemand. Of zo. Op iemand hoe die loopt of wat voor blik die heeft. Of wat voor een... Is dat ook een acteur eigen? Dat zal ongetwijfeld, ja. Dat je dat toch ergens, toch weer ergens denkt... Ah, misschien ja dat het me toch een beetje inspireert of zo. Dus wie weet, die ene man of vrouw straks in dat Belgisch park waar jouw oog op valt, die zien wij over een tijdje terug op het toneel. Op het toneel, ja. Van de Koninklijke ja. Schouwburg in Ja, Den Haag. dat zou heel goed kunnen. Voorlopig zien we Stefan de Wallen terug in de voorstelling Koningin de Nacht. Komende zaterdag de première. Daarvoor morgen en overmorgen nog try-outs. en daarna ja. een tournee. En die eindigt dan ook weer op 26 mei in Den Haag. Ja. Stefan de Wallen, ik wens je een mooie première. Fijn dat je hier Dank zijn. Dankjewel. Zij. Nou, nee, ja, mensen gemaakt. koop kaarten, want er zijn nog kaarten. Dus uh, en het, het het is echt een hele, met de hand op mijn hart, een fantastische voorstelling in avond. Dank dat je hier uh, wilde zijn. Okay. En in het volgende uur ben ik benieuwd hoe uw Koningin de Dag viert. Welke herinneringen u aan die dag heeft. En waar u naar op zoek gaat op de vrije markt. 0800 1121, Casaluna.nl. En Twitter ik kan dan weer met hashtag Casaluna. Nu op Radio 1, een nieuwe aflevering van de hoorspel serie Het Bureau. En wat ons betreft, heel graag dan straks na 1 uur.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 de hoop op een gunstige reactie. Uw teken ik met de meeste hoogachting en vriendelijke groet lhp letter God bewaar me, Jezus. Oh, toe. Waarom moet je toch altijd zo vloeken? Het lijkt wel of dat de laatste tijd steeds erger wordt. Ik krijg een brief of ik mee wil doen aan een vriendenboek voor Buitenrust Hettema. Dan zou ik terugschrijven dat je dat niet doet. Buitenrust Hettema is nou juist zo wat de enige bij wie dat niet kan. Van wie is die brief?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 Dit is Henk van Horen met AVRO's radiojournaal. The day after the night before. We gaan vanmorgen uiteraard breedvoerig en uitvoerig in... op de politieke aardverschuiving van gisteren. U weet het zo langzamerhand wel. De regeringspartij hebben zware verliezen geleden. De Partij van de Arbeid won fors... ondanks de toestanden met DS70 en Drees Senior. En DS70 kan de grootste winnaar genoemd worden... te vergelijken met de opkomst van de Boerenpartij en D66. Er staat...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 Erg, uh, ja, voor de Nederlandse verhouding aanzienlijke winst heeft geboekt